Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Klimaatminister Jette wil benzine en diesel duurder maken. Ook auto's die op die brandstoffen rijden, gaan in prijs omhoog als het aan hem ligt. Maar niet alle partijen in het kabinet zijn daar blij mee, vertelt verslaggever Marleen de Rooij. Vooral voor een partijse VVD die toch wel de autopartij wordt genoemd. Vanmorgen heeft Jette deze plannen met de rest van het kabinet gedeeld. En zo horen wij, is ook meteen verteld dat dit wel erg vergaand is voor de automobilist. Dat hij deze plannen zal moeten afzwakken als hij wil dat het erdoor komt. Maar zo zegt hij, ja hoe halen we die klimaatdoelen dan? Want iedereen zal moeten inleveren. De komende dagen gaat het kabinet er verder over praten. In de Duitse stad Duisburg zijn zeker vier mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een fitnessstudio. De politie is een klopjacht begonnen en de omgeving is nu helemaal afgezet. Omwonenden zeggen dat op de omliggende daken sluipschutters liggen. Een arts van het Erasmus MC in Rotterdam heeft ontslag genomen nadat hij veel kritiek kreeg op zijn bijverdiensten. De cardioloog gaf advies aan een Duitse maker van medische hulpmiddelen en kreeg daar bijna 70.000 euro voor. En daar had hij achteraf toestemming voor moeten vragen, vindt het ziekenhuis, want zij zijn namelijk zelf ook klant van die Duitse fabrikant. En medewerkers van Safari Park Beekse Bergen zijn door het dolle. Ze krijgen er namelijk een paar baby olifantjes bij. Drie Afrikaanse olifanten zijn er drachtig en dat is best bijzonder, want de olifantensoort wordt in het wild met uitsterven bedreigd. En in Europese dierentuinen worden ze überhaupt niet zoveel geboren. Hoe dat nu wel kan, vertelt deze olifantenverzorgster. Omdat wij een uh, bul uit, uh, of een stier kan ik zeggen, uit uh, Spanje hebben gehaald. En uh, nou, het was liefde op het eerste gezicht. Die, die had er wel zin in hier. Die had er sowieso zin in, de chemie was goed. Uh, en ja, hij had al onze olifanten, die cycleren gedekt en uh, ja, ook allemaal raak. De kalfjes worden naar verwachting eind dit jaar en begin volgend jaar geboren. Krijg je nog het weer vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur tot een graad of drie. Morgen een mix van zon en bewolking en dan weer een graad of vijftien. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu tussen app en vloed. Luisteraars, ik ben er straks na de raadsvergadering. We verwachten dat hier nog... Ongeveer een kwartiertje, 20 minuten zal duren. Dus blijf bij het toestel. Tot straks. your wine and your drunken ball. And here is your love, your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman Your death in your daughter's heart. May everyone live. Luisteraars, een prachtig werkje van uh, Leonard Cohen. We gaan verder met een uh, nummer van uh, de Alan Parsons Project... dat allemaal in afwachting van uh, de raadsvergadering, die zo uh, zal worden voortgezet. Ik blijf bij u, dus zo gauw het is afgelopen daar in de raadzaal, dan uh, kom ik bij u terug met tussen F en F. Voor nu even een uh, lekker stukje muziek. Ik heropen de vergadering. Zoals is net van hebt door de heer Bouwberg-Wilson. Dus eh, te doen gebruikelijk geef ik hem het woord. En dan stel ik voor om, want wij hebben nog de tweede termijn van de Raad, te goed. Dat dat meteen ook uw inbreng voor de tweede termijn wordt. Ja dank u wel. De reden dat wij ons horssting hebben gevraagd om te bezien of hetgeen wat in de eerste termijn was gewisseld aan argumenten door de fracties en de wethouder ons uh, uh, uh, richting gaf om uh, um te handelen met ons amendement. Dat is het geval en dat zullen we in de tweede termijn toelichten. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van GroenLinks. Oh, de heer Elgebari. Meteen de tweede termijn neem ik aan, hè? Ja, voorzitter. Um, dank u. Uh, voorzitter, wij hebben het amendement uh, licht aangepast. Wij hebben de dekking uit het Duurzaamheidsfonds uh, eruit gehaald. Waardoor er dus nu uh, wordt bij besluitpunt 3a de pilot afvaleilanden te verbreden door extra afvaleilanden toe te voegen in overleg met de strandpachters waar nodig hiervoor dekking te zoeken. Punt. Um, en we vernamen dat het CDA uh, mede-indiener was, dus ook hun naam en logo is uh, op het amendement verschenen. En um, dan nog wat... Uh... Kunt u het nog even herhalen, want de rivier is al... Zeker, sorry. Ik ja. zal me zo meteen ook naar de rivier toe verzenden, Nogmaals, uh, agenda, uh, ja, agenda punt 3, twee, wijzigen 3a, De pilot afvaleilanden te verbreden door extra afval, afval eilanden toe te voegen... in overleg met de strandpachters, waar nodig hiervoor dekking te zoeken, punt. En de rest van het amendement is gewoon wat dat betreft hetzelfde. Het nou, duurzaam, duurzaamheidsfonds gaat er dus af. Ja, klopt. Dus daar zet u de punt. Ja. En we tekenen daarbij dat het CDA ook mede-indiener van deze motie is. Klopt. Over dit amendement. amendement, okay. ja. Um, nou, ik zie de heer Stefan bedenkelijk kijken, maar ja. daar was u niet van op de hoogte? Of... <acht traumatisatie> GELACH Nee, ik zit even te kijken, want ik, ik, ik probeer even ondertussen de tekst daarbij naast te leggen. Want mede in van, van het eerste stuk. Maar uh, we kunnen ons denk ik wel in de aanpassing vinden. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Dus uh, goed, uh, dan komen we... Uh, ik, uh, ik zie mevrouw Geurisson van de OPZ. Heer ja, voorzitter, op dank u wel. Even een vraag aan het CDA. Um, want u staat bekend als de renmeesters, zo omschrijdt zichzelf altijd... Uh, beseft u zich dat u hiermee een blanco cheque afgeeft? De heer Ensta. Nee, dat, uh, wij geven geen blanco cheque tenk af. Hè? We hebben hier uh, capabele ambtenaren die, die, die, die geen uh, uh, ja, exorbitante bedragen dergelijks gaan, uh, gaan uitgeven. Dus een blanco cheque vind, vind ik wel een erg... ...erg zwaar woord. En ik denk ook niet dat het bedoeling is... ...om, uh, hè, om het op het hele strand vol te zetten, uh, bewijs van... ...maar dat, uh, dat, uh, nou, dat er een goed gedegen voorstel moet komen. Mevrouw u, uh, Een blanco check is misschien een groot woord... ...maar het is in ieder geval, u weet niet waar u aan toe bent... ...want voor 10.000 euro hebben we twee eilanden... ...reken even uit, 38 strandtenten... ...want we hebben natuurlijk ook het vrije strand... ...dus dat we toch in ieder geval 38 aankomen keer 5.000 euro, kost je toch op een uh, 195.000 euro? Bent u zich daar bewust? Meneer Ensta. Eh, maar vraag terug. Waar leest u dat er 38 van deze punten moeten komen? We gaan het overleg met de strandpachters. Zoals ze allemaal uh, mee eens zijn, dat weet je namelijk niet. We hebben ook vrije stukken strand. Hè? Je wilt het zo breed mogelijk uitzetten. Dus het lijkt reëel dat dat het aantal zou kunnen zijn. Meneer Ernst, Het lijkt ons dus niet reëel dat er 38 van deze punten komen. Oké, okay, maar een ton zou u ook gewoon respectabel vinden om dat voor een jaar uit te geven, meneer Ernst. Nou, dat heb ik niet gezegd, een ton. Maar ik denk wel dat het een he, maatschappelijk probleem is: het afval uh, ophalen. En dat, uh, ja, dat moeten we met z'n allen oplossen. En ja, dat kost, uh, dat kost geld voor ons, ja, voor, voor Zandvoort. Ja. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van Zee, tweede termijn. De heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou. Wat ons betreft, we hebben vorige, vorige termijn al van alles gezegd daarover van het zee. Um, maar wat wij heel belangrijk vinden is, is het volgende. Uh, in het amendement wat de OPZ heeft voorgesteld, zoals wij het nu begrijpen, wordt het een keuze voor een strandpachter om uh, uh, de, de afvalpunten of, hè, uh, te kiezen of niet. Maar dat gaat extra kosten betekenen voor die ondernemer, voor die strandpachter. En ik ben zelf klein ondernemer. Ik zou niet zomaar. Die kosten op me nemen als dat niet hoeft, als dat een vrije keuze is. Dus alleen om die reden al. Ja. Nee. Ja. Maak uw zin af en dan geef ik het woord aan de heer bouwer Vilson. Dank u wel. Nou, dus alleen om die reden al um, is het, zou, het, zou ik het geen logisch voorstel vinden. En daarom gaat, wat mij betreft, uh, de vraag vooral tussen uh, kan de wethouder ons voldoende toezeggen. Uh, ...of uh, inderdaad de motie die wij uh, abonnementen ...mede hebben ingediend. Dank u wel. Heer Barbara gvils een interruptie. Ja, voorzitter. Ik vraag even aan de, uh, de heer Gerrits... ...of het hem duidelijk is... ...dat de verplichting die de ondernemers hebben... ...op basis van de overeenkomsten zoals die er nu liggen... ...al betekenen dat hij aan de lat staat... ...voor de opruimkosten... ...op zijn gepachte deel van het strand. Dat is niet nieuw, dat is niet ook gebonden aan die keuze. Dat is gewoon zoals we dat nu met elkaar hebben afgesproken. Daar is discussie over, dat is helder. Maar dat is niet de, feit, de, de feitelijke toestand op dit moment. Meneer Gerrits. Ik bedoel natuurlijk binnen dit voorstel, dus inderdaad. Hè, maar dat, dat is waar we volgens mij nu met elkaar over discussiëren. En wat volgens mij ook de wethouder heel terecht aangaf. Dus dat is, dat is wat ons betreft uh, punt 1. En ook de reden dat we zeggen, van, nou we, we, ik, ik sta nog steeds achter uh, dit amendement. Ook met de gewijzigde aanpassing. Want inderdaad, zoals de heer Ensen net al aangaf van het CDA... Wij gaan er niet van uit dat we een ton gaan uitgeven met elkaar. Ik denk dat drie, vier extra afval eilanden al een gigantisch verschil kunnen maken. Ook omdat ze gedeeld kunnen worden hè, door ondernemers. Als ze ergens op, op de grens liggen tussen uh, strandpachters. Uh, dus uh, wat ons betreft blijft onze steun staan. Dank u wel. Dank u wel. Ik begrijp. Ik kijk even naar de heer Algamani, Want ik ging er vanuit na de interruptie die er gedaan werd dat u door uw termijn heen was. Maar dat u nog een toevoeging had... In uw termijn, althans dat, daar nog, uh, dat, dat u nog niet klaar was. Dus ik geef u nogmaals het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat dat betreft wilde ik eigenlijk uh, net de vraag beantwoorden die mevrouw Gerantsen ook stelde aan het CDA. Kijk, ons insteek is uh, om met de pachters in dit geval uh, samen te komen tot een goede verdeling. We, hebben, we weten dat we nog steeds in een pilotfase zitten... Uh, en we hebben natuurlijk ook een aantal cijfers die zijn ons toegestuurd... ook in de rapporten die we hebben kunnen lezen. Dus het zou ook zo mogelijk kunnen zijn dat de wethouder... maar dat is de wethouder die de uitvoering doet... aan de hand daarvan gaat kijken van welke, welke mogelijkheden er zijn. Um, en eigenlijk zei de heer Enscher dat wat dat betreft heel duidelijk... dat uh, we in dat geval waarschijnlijk ambtenaren hebben die dat uh, goed genoeg weten... en een wethouder die dat goed genoeg kan uitvoeren. Um, zeker geworden hebben we deze twee interrupties... Um, de, de, wat daarvoor nodig is. Dus ik vind de, ja, het benoemen van een blanco check vind ik in deze dan ook niet reëel. Uh, het kan wellicht voor u zo overkomen, uh, dat is uh, hoe u er naar kijkt. Maar wij gaan er juist vanuit dat we die pilot wat verbreden, omdat er een verzoek, uh, als wij de commissie breed horen uh, en uh, deze raad eigenlijk ook, als we kijken naar de twee amendementen, zien dat er een, een mogelijkheid en een verzoek ligt om eigenlijk die, uh, het arsenaal aan, aan afvalmogelijkheden te verruimen op het strand. Um, zien we daar juist iets in wat we voor mij met z'n allen delen en wat u voor mij ook voorstaat met uw amendement? Op een ver verbreding, eigenlijk, van het aantal mogelijkheden dat er is. Dus ik wil eigenlijk een beetje af van, van de van het als check. Want ik denk dat dat geen recht doet aan waar we hier voor mij allemaal voor strijden. En dat is juist meer ruimte voor afvalinzameling op het strand. Um, dus wat dat betreft is dat eigenlijk ook wat we ook willen meegeven aan ieder hier in deze, aan, in deze gemeenteraad. Uh, volgens mij hebben we allemaal een gezamenlijk doel en laten we het gezamenlijk doel nastreven. Uh, en er zijn twee opties voor u als gemeenteraad om daaruit te kiezen. Dank u wel. De meneer Algemani, mevrouw Koper, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, Volgens mij is dat gezamenlijke doel ook inderdaad dat schone strand. Maar er komt natuurlijk nog iets bij. Eh, de regelgeving van, van vroeger was ook gericht op je houdt je eigen straatje schoon en that's it. Um, maar we hebben nu te maken met heel veel plastic. Dus die, dat gescheiden afval is voor ons cruciaal. Gescheiden afval ook op strand. En voorkomen dat het plastic in de zee komt. En de helft van het uh, zwerfafval is nou helemaal plastic. En hoe het formeel geregeld is uh, wil ik nog wel mijn collega aan de overkant. Toch nog op wijzen op wat ik net zei over de halterstraat. En hoe het daar geregeld is. Ondernemers hebben hun eigen afvalzaak. En als het gaat om de, om de algemene ruimte. Dan moeten we daar de, de inspanning doen. Als gemeente die hoort bij een toeristisch gemeente En dan zou ik toch alsnog de wethouder willen uh, oproepen om te kijken of er niet ergens een potje is in Nederland of Europa. Want dit, dit gaat om het voorkomen van het vervuilen van de zee. Om te zorgen dat die plastic soep niet groter wordt. En... Uh... Ik wil persoonlijk een introductie schrijven naar Ome Frans in Brussel, als u dat op prijs stelt. Maar het, het, gaat, het gaat echt, dit gaat echt om iets, het, het gaat niet om gewoon maar afval ophalen. Het gaat, het gaat een stapje verder. Dank u wel. Dank u wel. Um, de heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Geen trucjes om het heel lang te maken hoor. De, het amendement van uh, GroenLinks zoals het gewijzigd is, die, daar kunnen we mee instemmen. We zullen hem niet mede ondertekenen, maar we stemmen er wel mee in. En ik vind dat het toch wel even belangrijk is dat er nog even goed door alle partijen naar de uh, contacten gekeken wordt en wat er allemaal in staat. Want er wordt het een en ander geschetst en er wordt ook het een en ander verteld. Maar ik denk dat het belangrijk is... Dat we die geheime contacten, want dat zijn ze in ieder geval wel, uh, dan individueel voor degene die de toegang heeft nog eens even goed benaderd en even goed gaat nadenken over wat we hier voortaan daarover zeggen. Uh, en daarnaast, uh, ja, ik, op zichzelf, vind ik eigenlijk ook wel, en als ik gewoon even kijk naar deze discussie, nou, daar hebben we er twee amendementen ingediend. In principe had dit makkelijk afgekund met een motie en een toezegging, in dat geval van de wethouder, om het gesprek aan te gaan. Die suggestie wordt eigenlijk al gegeven. Als ik dan toch moet kiezen tussen twee kwaden, en dan zal de stemmen toch ook wel staken denk ik, dus dan doen we het volgende keer toch nog dunnetjes over, is dan het amendement van GroenLinks hierin. Dus dank u wel en veel succes en wijsheid. Dank u wel. De PVV. Nee, geen behoefte aan een inbreng. De VVD. De heer Drommel. Ja, dank u wel. Um, nou, wij zijn in ieder geval... Uh... Nou ja, zoals al eerder gezegd, voor een uh, schoon strand. En wij denken dat juist die gezamenlijke aanpak en eventueel het verlengen van uh, die pilot... en dan met elkaar kijken wat uh, de beste oplossing is. Wellicht is dat toch wel uh, het collectief uitbesteden. Uh, en wellicht dat de, dat de wethouder in de evaluatie ook mee kan nemen... Uh, hoe dat bijvoorbeeld uh, gaat en plaatsvindt bij andere badplaatsen. Want met deze problematiek zijn we in Zandvoort denk ik zeker niet uh, uniek. Dank. Dank u wel. Dan ga ik naar het CDA, de heer Enstra. Nee, dank u nee. wel. Dan tenslotte nog naar de fractie van Jonge Zandvoort. Ook niet. Dan voor de tweede termijn van de wethouder, de heer Hendricks. Dank. Uh, het ging net even um, in uw discussie over de dekking. Um, en voor mij speelt dat bij allebei uh, de amendementen in uh, meer dan wel uh, mindere zin. Bij allebei kan ik niet voorzien wat de financiële consequentie van het amendement is. Uh, in allebei zit de optie om bij uh, meerdere ondernemers te vragen of zij behoefte hebben aan een uh, afval uh, In het amendement van uh, zeg maar GroenLinks, noem ik het maar, uh, zit erbij ook nog eens dat als gemeente verantwoordelijk zijn voor de inzameling van de afvalstromen. Um, wat ervoor zorgt dat um, het plaatsen van die eilandjes iets aantrekkelijker is dan in het andere amendement. Uh, maar dat zorgt er tegelijkertijd ook voor, is mijn verwachting dat er meerdere van die eilandjes geplaatst zullen worden tegen de huidige voorwaarden. Dat betekent dat als inderdaad elk paviljoen dat aanvraagt, en dat is letterlijk de tekst van uw amendement, dat wij dat um, zullen moeten gaan plaatsen en daar kosten voor maken. In die zin, en dank voor het compliment dat hier degelijke ambtenaar en een degelijke wethouder werkt. Maar dat houdt natuurlijk geen stand. Als u als raad zegt, beste wethouder, u zult met iedereen in gesprek moeten en iedereen die dat wil een afweilandje aanbieden. Dan zal ik met iedereen in gesprek moeten gaan en iedereen die dat wil een afweilandje aanbieden. En als elk paviljoen zegt, doe mij er maar twee, dan loopt dat aardig in de papieren. Dat vind ik bij allebei een risico. En bij het amendement van GroenLinks een iets groter risico dan bij het amendement van OPZ en, en Jong. Met name omdat de kosten in dat amendement um, voor de gemeente lager zijn. Omdat de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het ophalen. Een interruptie van de heer Elgebari. Ja voorzitter, want ik vraag mij af waar, uh, waar, waar staat dat uh, het amendement van GroenLinks voorziet in het leven van Alphen Eilandjes aan alle uh, aan alle strandpachters. Wij vragen u om in overleg met de strandpachters te treden uh, en de pijlen te verbreden. We willen het juist bij u laten omdat dit het meest uh, recht doet in onze zin aan uw raadstuk. Meneer Hendricks. Nou voorzitter dan zou ik uh, als advies meegeven dat er toch een, een maximum aangekoppeld wordt in de zin van en maximaal één of twee extra uh, uh, plaatsen te doen of voor een maximum bedrag of ik zou u geeft op dit moment met dit amendement namelijk geen enkel kader en daarmee, uh, ik zou het geen blanco check willen noemen, maar het is wel een check met een onduidelijke um, bestemming. Ook omdat als ik straks, als dit amendement zou worden aangenomen en we pla plaatsen in overleg met ondernemers één extra af weet ik niet of ik aan de verwachting van de indieners van het amendement voldoe. Dus om, om meerdere redenen zijn duidelijke kaders bij amendementen handig. Uh, en het zou goed zijn, u merkt nu al dat ik hem verschillend lees dan dat u hem bedoelt. Dat u ook in, bij een amendement een duidelijk kader meegeeft. Meneer um... Hermersen. Voorzitter, als ik het goed begrijp, zegt de wethouder dan in feite dat het amendement van de OPZ juist voorziet in die 38 afvaleilandjes dan. Want daar wordt echt gevraagd om in overleg te gaan en, en dan zo een afvaleiland te gunnen en elk verzoek te honoreren. Dus eigenlijk staat daar dus 38 x 5.000 euro. Heb ik u dan zo goed begrepen? Of is nee, dat een verkeerde want... interpretatie van het amendement? Nee, dat is volgens mij een verkeerde interpretatie. Zoals ik hem interpreteer, uh, worden in dat amendement namelijk ook de kosten die de gemeente maakt uh, verlaagd. In dat amendement zijn wij alleen verantwoordelijk voor het leveren van afval En niet meer voor het uh, ophalen van het afval wat daar vervolgens in verdwijnt. Uh, en dat maakt dat die... Maar ook daar zit de uh, onzekerheid. Hoeveel ondernemers uh, we zo'n extra afvaleilandje moeten gaan bieden. Dus er zit ook daar een financiële onzekerheid. Maar die, zoals ik de abonnementen net interpreteerde, dacht ik die minder groot. Maar met een, een, een nadere inkadering zou dat misschien mee kunnen vallen. De Hermsen. Maar... Dus het plaatsen van een afvaleiland is 5000 euro. Nee. Of zeggen de afvalstroom is 5000 euro. Ja, voorzitter. Ik, ik vind dit het type discussie wat ik eigenlijk had verwacht in de commissie, omdat hij wel vrij de techniek ingaat. Um, u heeft bij de bijlages uh, zit bijlage 3, dat is de. Even kijk hoor, als ik hem goed heb: Clean Teams evaluatie 2022 en. Um, planning uh, 2023. En daar staat op de laatste pagina een kostenraming. En daarin ziet u hoe de kosten van de afvaleilandjes zijn opgebouwd. En daar ziet u dat het plaatsen uh, 714 euro kost de huur van de afvalbakken 600 het tussentijds schoon nou, nou u, enfin, u ziet hem daar opgebouwd worden waarbij de grootste kosten is eigenlijk uh, het, het legen van die uh, eilandjes dus die kosten zouden daar uh, wegvallen maar voorzitter ik zag nog een interruptie bij... van de heer gerrits ja ja, dank u wel. Ja, ik, ik zou dan toch willen voorstellen, want ik, ik hoor duidelijk de boodschap van de wethouder om een duidelijkere kaders te stellen. Volgens mij is dat niet zo moeilijk, dat kunnen wij als, uh, als raadsleden. Dus ik stel voor om nog vijf minuten te schorsen dan, en dat wij kijken of we dat iets kunnen verduidelijken qua plafond. Dank u wel. Ja, Wat zeg je? ja we, we kunnen schorsen. Ik kan ook de wethouders een betoog af laten maken, dus... Dus ik laat de wethouders betogen afmaken. Mocht er behoefte zijn, u kunt altijd een schorsing vragen. Maar ik geef u ook aan dat we al tegen half elf aanlopen. Dus, ja, de wethouder. Uh, voorzitter, uh, laatste punt over het eilandje. Um, ik hoor in allebei de amendementen en al, al uw betogen eigenlijk. Gaat het gesprek aan met die ondernemers over op wat voor manier die afveilandjes uh, nou geregeld kunnen worden. Daarom herhaal ik graag: dat was exact wat wij plannen in het schrijven van zo'n uitvoeringsplan, zodat je in samenhang. De onderwerpen bij elkaar kunt trekken en niet alleen één element, namelijk die te eruit kunt lichten, maar de brede samenhang het gesprek aangaan. Hoe gaan we dit doen en tegen wat voor voorwaarden? Dat is de reden achter het collegestuk. En ik proef nu dat ik geacht word om voor de zomer een gesprek over een deel van het uh, be beleid te voeren en dan daarna de rest. Dat, dat lijkt mij een wat ingewikkeld proces om het zo maar uh, te zeggen. Um, tegelijkertijd is dit hele raadstuk veel breder en veel meer dan alleen de afval eilandjes waar ik snap dat u een terechte uh, principiële discussie met elkaar voert de heer herms haalde net aan uh, als we de, de de koppen tellen dan zou het kunnen dat bij dit amendement of bij de amendementen de de stemmen staken dat betekent dat we in elk geval een maand niet verder kunnen met het schrijven van een uitvoeringsplan met de maatregelen uh, zoals die ook uh, in het stuk staan dat uh, uh, ja, dat we gewoon niet verder kunnen. En dat we pas volgende maand verder kunnen met het uitvoeringsplan. En met de aanvullende maatregelen die we willen nemen. Dat zou ik zonde vinden. Nou, ik, ik hoor dat er toch een schorsing aangevraagd wordt. Mag ik u dan ook een oproep meenemen. Als u de amendementen nou aanhoudt. Over dat onderwerp wat u uh, zo verdeelt. Over die afval eilandjes. Dat we het stuk besluit voor besluit in stemming brengen. En daarbij die... Nou, als ja, dat is zo'n suggestie. Maar dat... Nou, dan hebben wij ook wat te bespreken. Het is, het is, het is, amenderen, het is amenderen of niet. Dus, en op het moment dat de stemmen staken bij een amendement... ...betekent dat daarmee de besluitvorming automatisch van het hele voorstel een maand doorschuift. Dus dat Precies, is de en daarom... Nee, en we, maar we kunnen dus niet uh, uh, per apart besluitvormingsvoorstel gaan stemmen. Het is, de twee amendementen worden in stemming gebracht. Tenzij die worden ingetrokken. Dat zou inderdaad een consequentie kunnen zijn. Maar dat was mijn oproep. De wethouder. Nou voorzitter, ik heb eigenlijk in het, door door u heen te praten uh, toch gezegd wat ik wilde zeggen. Nou, mijn oproep zou zijn, uh, uh, trek die amendementen in. Uh, zodat we besluit voor besluit in stemmen kunnen brengen. En dan eventueel dit uh, besluit wat u zo verdeelt, eruit kunnen halen. Dus dat, dat, uh, dat, dat vierde besluit, nee, het derde besluitpunt. Als we dat namelijk schrappen... Dat is wat u verdeelt. Dus wellicht misschien een, een derde amendement wat te kunnen toevoegen. Als u het derde besluitpunt schrapt, die 10.000 euro, kunnen we daar later de discussie over voeren. Maar dan kunnen we wel verder met de rest van dit raadsvoorstel. Ik kijk even naar de indieners van de amendementen. Ja. Er, is tot... er is een verzoek gedaan tot schorsing door de heer Gerrits. Dat staat nog steeds overeind. Hoe lang heeft u nodig? Vijf minuten. Vijf minuten. z a f A thousand conversations on a never-ending theme Seem to linger in my mind the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me It's the unreal world we lived in that was born of fantasy We wild away the hours making promises that might have just changed the world we knew If they'd only Turned out right But now I'm a little wise I can even raise a laugh. De raadsvergadering uh, is momenteel uh, weer geschorst uh, voor vijf minuten. Ik weet niet hoe lang het allemaal nog gaat duren, maar in ieder geval uh, uh, uh, een muziekje nog voor u, en dan bent u toch een beetje in de tussenapp en vloedsfeer. Daar gaan we. dat een klein beetje en maximeren we het op totaal vijf afval eilanden. Dank u wel. Even kijken, waar wilt u dat dan? Door maximaal ja. vijf extra. Nee, dus, dus drie bovenop wat er al is. Er zijn nu twee afval eilanden bij de pilot, totaal vijf. Maximaal vijf. Ja, dank u wel. Um, goed. Dan hebben wij de beraadslagingen gehad. Kijk ik even naar de vier, want wij gaan eerst stemmen over de amendementen. Kan um... ik het pakken hier? eerst? We hebben even overlegd wat het meest verstrekkende amendement is. Maar ze, ja, in dat opzicht dat is niet... <lacht> dat, is, dat, dat is een lastige bij deze. Dus, uh, we doen het bij loting. Nee, we doen het. De OPZ heeft als eerste de motie ingediend, dus we beginnen daarmee of het amendement. We stemmen als eerste voor het amendement van de OPZ, ondersteund door Jong. Wie is er voor dit voorstel? Dank u wel. Dat zijn de fracties van Pvv, OPZ en Jongs antwoord: wie is tegen? Dat zijn de fracties van Zee, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, VVD en CDA. Dat betekent dat de stemmen staken. En dat betekent dat procedureel gezien daarmee ook het voorstel als zodanig niet in, voorstel, in stemming wordt gebracht. En dat wij volgende maand terugkomen om dan opnieuw over het voorstel te stemmen. En over het volgende amendement ook. Ja, en over het volgende amendement ook. Ja, dus... Uh... Zo is de procedure en niet anders. Goed, dat brengt ons bij het bijna einde van deze vergadering. De ingekomen post. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Ah, mevrouw Keurisson. Sorry, um, ik had uh, een kleine vraag over de ingekomen post. Want we uh, zien uh, daar geen antwoorden van. Um, worden die wel gegeven of niet? Want we krijgen daar wat vragen over. Um, en dan uh, zijn er een heleboel punten die vaker naar voren komen. En eentje wijkt een beetje af. Dat is over het fietsen slash scooter parkeren bij het Schuitengat. Uh, of daar al acties op worden ondernomen. Mag uh, schriftelijk beantwoord worden. Nou, nou in, in, uiteraard wordt er beantwoord. En we komen nog wel eventjes terug op de specifieke vraag die u uh, heeft gesteld. Ik kijk nog verder rond. Niemand. Dan is het thans... 22 uur 40 en sluit ik deze vergadering. Dank u wel. Ja, luisteraars, nou, uh, welkom bij uh, Tussen App en Vloed. Ik ben er nog tot 12 uur uh, vanavond bij u. Ja, de raadsvergadering liep toch weer behoorlijk uit. Enkele schorsingen, zo gaat dat. Uh, ik ga verder met de nummer van Xtreme en het is More Than Words. Nou, dat was ook in de raadsvergadering het geval meer dan woorden. Meer dan veel woorden waren er ook in de raadsvergadering vanavond uh, nodig. Ik ga met u uh, naar Roy Orbison... want die brengt ons uh, met een uh, prachtig mooi uh, werkje in Dreams... in het programma tussen App en Vloed. A candy-colored clown, they call a sandman. Tiptoes to my room, every night. Just to sprinkle stardust and to whisper...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 I can't help it if I In dromen uh, uh, uh, beleef ik net of er nog luisteraars zijn. die nog luisteren naar de Tussen app en Vloed. Want met die raadsvergadering, ja. hoop mensen die haken af. en die denken van ja, er komt toch geen muziek meer vanavond. Uh, ja, in een raadsvergadering, ja, zit daar nou wel echt muziek in? You to me, if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find And it don't matter to me if you take up with someone one who's better than me 'cause you're happy. To the And it don't matter to me if your searching brings you back together with me Cause there'll always be to me het nou, uh, het kan mij natuurlijk wel schelen dat, uh, ja, dat zo'n raadsvergadering dan zo vervelend uitloopt. Maar ik heb gelukkig uh, reactie. Ik heb gelukkig een uh, lieve luisteraar. En de, die, uh, die steunt me met, met alles wat ze kan. Nou, helemaal lief, uh, Annemiek. <laughs> uh, ik draai een mooi nummer voor je: Robert Long. Uh, en uh, Martine Bijl uh, zingt daarop mee, geloof ik. Uh, en hoe heet het? Uh, onze star. En het gaat dan over. Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gastjes. En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje.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 die ik zojuist noemde, dat is natuurlijk Simone Kleinsma. Je hoorde Martine Bell. ik moet er even uit, ik moet er alweer uit, luisteraars, voor het nieuws. Het is niet anders, maar ik ben zo terug. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.